Avond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het Russische leger heeft geen grote vooruitgang geboekt. Dat zegt het ministerie van Defensie in Amerika. Deze onderzoeker van Bellingcat, die onderzoek doet naar oorlogsmisdaden zegt dat het Russisch leger ongeorganiseerd lijkt. the Russian army is surprisingly disorganized, surprisingly demotivated based on the number of or POWs, and also that the equipment that is used is not as sophisticated as previously believed. Russische militairen in het noorden en noordoosten van Oekraïne hebben de stad Gerson ingenomen, maar de belangrijke havenstad Mariupol is niet in Russische handen. Al proberen Russische troepen de stad wel in te sluiten. Er is binnenkort plek voor 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne. Elke veiligheidsregio kan minimaal 2000 mensen opvangen, zegt voorzitter Hubert Brul. Iedereen is eigenlijk nu ook al bezig verder te kijken. En ik voorspel je ook dat u deze week uit diverse regio's zult horen... dat ze niet alleen voor 2000 mensen plaatsen hebben gezocht en gevonden... maar dat ze ook al aan het kijken zijn of zelfs al hebben gevonden voor nog grotere aantallen. De regio's willen opvangplekken regelen in onder meer hotels en leegstaande kantoorpanden. En ook worden bij mensen thuis opvangplekken gezocht. De onderwijsinspectie heeft aangifte gedaan tegen een bestuurder van de school voor persoonlijk onderwijs. Het zijn middelbare scholen met kleine klassen. De man zou één of meerdere strafbare feiten hebben gepleegd, zegt Omroep Friesland. De inspectie maakt voorlopig nog niet bekend waar het precies om gaat. En in een opslagkelder in Veenendaal in Utrecht... heeft de politie tienduizenden voorgedraaide joints gevonden. Agenten vonden het spul toen ze onderzoek deden naar een vreemde geur. Naast joints zijn ook spullen gevonden om op mee te kweken. En een verdachte is opgepakt. Het weer, het is helder. Op veel plaatsen kan het gaan vriezen vannacht. Morgen een zonnige dag en met een graad of 11 wat warmer dan vandaag. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Goedenavond mede metalheads, mijn naam is Marcel van Kuik en jullie weten weer hoe laat het is. Het is tijd voor jullie wekelijkse harde dosis Gitaargeweld, waarmee ik jullie help deze nieuwe werkweek lekker te beginnen. En dat doe ik met mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud op ZFM Zandvoort natuurlijk. Zoals de vaste luisteraar inmiddels wel weet, behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van deze week werd jullie misschien vast duidelijk na het horen van uh, programmaopener Sepultura met Refuse Resist. Juist, de oorlog. Het thema is momenteel natuurlijk helaas heel actueel gezien de oorlogssituatie in de Oekraïne met Rusland. Dus vandaar dat jullie vanavond twee uur lang de beste anti-oorlog en metal songs over het onderwerp oorlog gaan horen. En er zijn behoorlijk veel nummers gemaakt over dit thema, dus ik moest een keuze maken. Refuse Resist van Sepultura is misschien wel een grootste klassieker en kwam als single uit van het album Chaos AD uit 1993. Het is eigenlijk met, uh, meer een anti-regeringsnummer. De videoclip laat namelijk een hoop gewelddadige beelden zien van mensen die in opstand komen tegen de politie. ...in de band's thuisland Brazilië. Het nummer begint met het kloppend hartje van Max zijn zoon Zion, Zion. De titel refereert naar Refuse and Resist the Government. Vandaag de dag zien we nog regelmatig dat we onze onvrede uiten... ...tegen de politieke beslissingen door middel van demonstraties... ...die in vele gevallen ontaarden in rellen en in geweld... Het volgende nummer is van de trash metal legende band a Slayer, die best veel nummers hebben gemaakt met het thema oorlog en bloedvergieten. Hun meest bekende nummer is toch wel War Ensemble, dat het klassieke Seasons of the Abbots album uit 1990 sterk opent. Met teksten als The final swing is not a drill, it's how many people I can kill, is War Ensemble niet echt een mooi nummer en zet het tekstueel meer aan tot geweld. Toch past het nummer prima in deze lijst, zeker omdat het een eerlijke trash metal klassieker is. Aansluitend hoor je de Armeens-Amerikaanse mannen met hun bekendste anti-oorlogsplaats. Maar eerst Slayer dus met Warren Tumble. unnecessary death matador corporations puppeting your frustrations with a blinded flag manufacturing consent is the name of the game Natuurlijk System Over met een single Boom, afkomstig van hun derde album Steal This Album uit 2005. Het nummer is een anti-oorlogsplaat en was gerelateerd aan de oorlogsverklaring met Irak. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door documentairemaker Michael Moore en laat beelden zien van de grootste protest van de wereld ooit. Dat plaatsvond op 15 februari 2003 in meer dan 600 steden over de hele wereld. Het nummer onderschrijft de nutteloosheid van het gebruik van bommen en oorlogsvoering in het algemeen. Het laat horen dat duizenden mensen omkomen van de honger en armoede, terwijl er miljoenen wordt uitgegeven om bommen en wapens te maken. Ook de mannen van Guns N' Roses schreven een anti-oorlogslied over datzelfde onderwerp in de tijd dat de VS al oorlog voerde in Irak. Text uit het nummer refereerde ook weer naar de gebeurtenissen uit het verleden... zoals de moord op Martin Luther King en John F. Kennedy of Robert Kennedy. Met de tekst It Feeds the Rich While It Buries the Poor... maakt het nummer het onderwerp duidelijk als wat ik eerder benoemde met de bom. De nutteloosheid van oorlogsvoering. Je gaat hem nu horen. Het prachtige Civil War van Guns N' Roses met de opening speech... die komt uit de klassieke film Cool Hand Luke... Het nummer eindigt met de woorden What's So Civil About War anyway. Wat een woordspeling betreft met een dubbele betekenis van het woord Civil. Dat beschaafd, maar in dit verband ook burgeroorlog betekent. Aansluitend hoor je weer een trashband met wellicht hun populairste song. Maar dus eerst Civil War. What we got here is failure to communicate. Some man, you just can't read. No, you can get what we had here last week, which is the way he wants. It. Well, he gets. It. I don't like it any more than you mean. Look at your young men fighting, look at your women. Always done before Look at the hate we're breeding Look at the fear we're feeding Look at the lives we're leading civil about war anyway. Dan op het schitterende Civil War van Guns N' Roses, het nummer Indians van Antrax. Dit nummer vinden we op hun klassieke derde album Among the Living uit 1987. Het nummer is een ode aan alle uh, mishandelde inheemse Amerikaanse bevolking... tijdens de koloniale oorlog in Amerika, toen de Europese bezetters hun land in probeerden te nemen. Ook zo zanger Joey Belladonna is deels inheems dankzij zijn moeder dat deels inheems zelf is. Zelf is hij grotendeels Italiaans-Amerikaans. Toen Joey net bij de band kwam, noemde Charlie Benante hem voor de grap The Indian Joe. Later kwam Scott, naar aanleiding van deze grap, met het idee om daarover een nummer te schrijven, doordat het belangrijk was er aandacht aan te geven. Omdat het zo'n cool onderwerp was en daarnaast dat ze meteen iets hadden om te dragen op het podium. Als het nummer live gespeeld werd, droeg Joey dus een Indianentooi. Het volgende nummer wat ik zo ga draaien... is ook een anti-oorlogsnummer dat vol agressie zit... dankzij de heerlijke groovende gitaris. Het nummer Now You've Got Something To Die For is een krachtig anti-oorlogsbericht van de band Lamb of God en is de tweede single van het geweldige album Ashes of the Wake. Zanger Randy Blythe schreeuwt de tekst van het nummer goed verstaanbaar dat iedereen dit kan meeschreeuwen. Het nummer gaat over de oorlog in Irak en de Amerikaanse invloed daarin dankzij George Bush's zijn misplaatste overtuigingen. De oorlog werd steeds minder populair onder de Amerikaanse bevolking... en gingen de straten op om te protesteren. Maar het maakte wel duidelijk dat de Amerikaanse soldaten die in deze oorlog vochten te steunen. Het nummer heeft een andere aanpak en is namelijk wel gericht aan de Amerikaanse soldaten... die het plan van Bush uitvoeren. Een stuk tekst waaruit het anti-oorlogsthema goed duidelijk wordt gemaakt is als volgt. Bombs to set the people free, blood to feed the dollar tree, flags for coffins on the screen... Oil for the machine, army of liberation, gunpoint indoctrination, the fires of sedation fulfill the prophecy. Here, wordy. de trash metal band Exodus aansluitend op Lamb of God met War is My Shepherd. We vinden dit nummer terug op de comeback album Tempo of the Damned uit 2004. Dit was het eerste album in jaren na hun matige release Force of Habit uit 2000, uh, 1992. Sorry. De band kwam keihard terug met dit strakke en snelle trash album... ...waarin de teksten ook felle kritiek werd geuit naar de VS. Het christendom en de samenleving. In dit nummer wordt kritiek geleverd op geloof en oorlogsvoering. In die zin dat het beide wereld, uh, beiden de wereld naar de knoppen helpt. De een gelooft in God, maar de, het heeft degene niets goeds gebracht... doordat er toch oorlog is in de wereld. En de ander zweert bij oorlog en vernietiging... zoals we bijvoorbeeld zien aan de terroristgroeperingen... en machtige leiders die geloven in hun geloof, wapens en oorlogsvoering. Beide brengt ons niets goeds. Alles dus eh, ellendig. De volgende uit de big four van de trash bands is Metallica. En ook zij hebben zelfs meerdere anti-oorlogsnummers gemaakt. Denk aan hun bekendste nummer wellicht, uh, One. Maar ook For Whom the Bell Tolls of Seek and Destroy hebben allemaal oorlog als thema. Ik koos ditmaal niet voor deze voor de hand liggende songs, maar voor Disposable Heroes. Wat gaat over de soldaat in de oorlogstrijd en wat betreffende persoon meemaakt. In het eerste couplet wordt gezongen over de soldaat die om zich heen de dood ziet van zijn medesoldaten. Het tweede couplet vertelt dat hij zoveel vernietiging heeft gezien wat hem uiteindelijk niet zal stoppen om te vechten. Het is waarvoor hij in het front is gekomen en wat hem een soldaat maakt. In het refrein verplaatst Hetfield, de zanger dus, zich in de persoon van een van de officieren van de soldaat die hem van, uh, van hem een killingmachine maakt en verwacht dat hij disposable is, oftewel vervangbaar. Je hoort deze oorlogseepos van Metallica nu acht minuten in zijn geheel. En daarna draai ik nog een van de big four van het West Metal. Met wellicht hun grootste anti-oorlogsplaats. Megadeth met Holy Wars, The Punishment Do. afkomstig van hun klassieke album, Rust in Peace uit 1990. Het wordt gezien als een van de populairste Megadeth-songs ooit... en gaat over de wereldwijde religieuze conflicten... in met name Noord-Ierland en Israël. In een interview met het... Uh Britse tijdschrift gitarist zei Dave Mustaine... dat hij geïnspireerd was om het nummer te schrijven in Noord-Ierland... toen hij ontdekte dat er illegale Megadeth-t-shirts te koop waren... en dat hij ervan werd weerhouden actie te ondernemen om ze te laten verwijderen... omdat ze onderdeel waren van de fondsenwervende activiteiten voor The Cause. Dat wil zeggen het voorlopige... Eerste Republie uh, Republikeinse leger. De videoclip werd tijdens de Golfoorlog opgenomen en bevat beelden van gewapende conflicten met name in het Midden-Oosten. Dan zijn we langzaam aan het, einde, aan het einde gekomen van het eerste uur van Play It Loud en heb ik er nog één van jullie die ik helaas niet helemaal kan draaien voordat we naar het nieuws gaan van 12 uur. We sluiten af met Al Jurgensen's Ministry met hun anti oorlogsplaat New World Order. We vinden dit album, of uh, dit nummer op Psalm 69, The Way to Succeed and The Way to Suck Egg en kwam uit als tweede single van het album in 1992. Het werd geschreven door Paul Barker en L. Jurgensen uit protest tegen George W. Bush... en bevat zelfs samples van zijn speeches. Ministry bracht in 2004 hun eerste anti-Bush-album uit, getiteld House of the Mole... wat een hardere metal sound had en de meest expliciete politieke teksten die Jurgensen ooit had geschreven. Daarna volgden nog twee albums, getiteld Rio Grande Broad en The Last Sucker... met hetzelfde thema en werden deze drie albums gezien als de Bush... Trilogy. Hier komt hij dan als afsluiter van het eerste uur, de New World Order van Ministry. En tot straks in het tweede uur. Het is helaas niet een volledig nummer, maar ik draai hem toch een stukje. Hier komt hij dan. <totstuk>